Met het NOS -journaal. De trein komt regeld door de kou rond Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Alkmaar rijden geen of minder treinen. Komt door zijn wissels en stroomstoringen. Volgens Prooibril is veel apparatuur niet goed bestand tegen extreme kou en staan op sommige trajecten kapotte treinen. NS verwachtte vanochtend vroeg nog dat de treinen weer normaal zouden rijden. Door de gladheid moeten automobilisten op een aantal wegen langzamer rijden. De ANWB raadt aan alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Er ligt genoeg strooisout op de wegen, maar dat gaat pas werken als het iets warmer wordt en er genoeg verkeer overheen rijdt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en vertraagd. In Nederland zijn de laagste temperaturen in 27 jaar gemeten. In Lelystad was het om half negen min 22,9. In Markenessen in de Noordoostpolder was het bijna even koud. In Moskou zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de machthebbers in het land. Ondanks de extreme kou zijn op een plein in de buurt van het Kremlin zeker 8000 anti-Poetin betogers bij elkaar. Verwacht wordt dat het aantal nog zal groeien. In Moskou vriest het op dit moment zo'n 20 graden. Ook voorstanders van premier Poetin hebben zich in de Russische hoofdstad verzameld. In het hele land wordt vandaag protestacties gehouden voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiest Rusland een nieuwe president. Rusland blijft veel gekant tegen een nieuwe VN-resolutie om de Syrische president Assad tot aftreden te dringen. De VN-veiligheidsraad zou vanochtend bijeen willen komen om te stemmen over de door Westerse landen gesteunde resolutie. Na overleg tussen Amerikaanse minister Clinton en de Russische minister Lavrov leek ook Rusland voor de resolutie te zijn. Maar nu zegt Lavrov dat stemmen over de Syrië-resolutie een schandaal zou zijn.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 Een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 5 kilometer. Tussen Werkendam en Avelingen is nog de rechte rijstrook dicht. Geeft ook vertraging richting Breda. Daar staat voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Nothing's worrying me. Het is wel koud, maar het regent nog niet. Nee, nee. raindrops keep falling on my head, B.J. Thomas. Nee, maar die ben Ik ben, op even, op ben, even, ben even stil van de regie hoor, want nu moet ik al gaan zitten. En dan ja, ja, ik ja. ja. ja, ja, een ja. Koffie. Uh, we gaan een klein <laughs> beetje het programma veranderen, Ben. Ja, we gaan de, een heel item omgooien. Ellen die komt net binnen, dus die mag rustig een, een kopje koffie gaan drinken. Hallo Ellen. En Roy is gaan zitten en dan gaan we dus ja. nu hebben over de uh, oh. Talent of The Voice.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 de talent die wint ook een begeleiding krijgt. Dus je gaat een jaar lang met ons aan het, wer aan het werk uh, om een product neer te zetten. En daar horen optredens bij. Er horen een, een single opname bij. Maar van tevoren bespreken van wat gaan we doen? Wat, welke richting mm -hmm. wil je op? En nu heeft vandaag of gisteren heeft Erik ja. van Meel gewonnen.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 Dat vind ik wel, ja. en daar, uh, vindt uh, hij daar gaan ook? We, dat gaat uh, ja, <laughs> <laughs> ik denk het wel. En ik denk dat hij ook voor dat uh, dat dat uh, gaat kiezen. Oké, okay. maar, maar daar uh, moet een gesprek over uh, gaan plaatsvinden, want je gaat wel een richting op met een single. Ja, uh, omdat om uh, als ik dat zou horen, hebben begeleid, hij gaat een single krijgen, dan ga je richting uh, professie. Ja. Al, al, is, al is het maar een bijprofessie, dan kan je dus niet uh, alles zingen. Dan moet je echt gaan kiezen. Inderdaad. Ja. Zijn er mensen bij On Air die, die coaching kunnen? Aankunnen? Ja. Die, je zegt begeleiding, dat is de coaching. Als je dan even gaat kijken naar Voice of Holland, dan wordt gezegd altijd van je moet zoveel mogelijk je eigen stijl, ja, eigen sterktes. Je moet gebruiken. er goed bij voelen. Ja.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 Er kom een gedachte bij me op. We draaien altijd muziek tussen de gesprekken hier. Niet leuk om een keer van jou uh, wat werk te krijgen van jouw kandidaat om hier tussen de muziek. Tussen dat gaan we door. zeker volgende keer doen. Ja, dat lijkt mij. Best... En zeker de winnaar. Uh, we hadden hem willen laten zingen hier, ja, ja, helaas. Ja, ja. Dat, uh, dat zit er niet in. Ik denk dat we genoeg weten over wat er uh, de afgelopen ja, maanden nou, is Ik ben benieuwd gebeurd. naar de strandeditie en hoop dat het mooi weer is. Kunnen kan lekker buiten zitten. Ja, ik, uh, ik hoop het ook. Dan... Uh,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 I'm just gonna sit on a darker bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on a the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same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 And roll away. Ooh, we're sitting on a darker bay. Boot is Redding, Dock of the Bay. De muziekkeuze was weer van donderdag. <laughs> ja. En we hebben een uh, ontdooide Ellen vrij. Uh, <laughs> ja, het is van tafel. Grappig, want ze heeft een fiets, maar ze loopt ernaast. Ja, ja het was toch te glad. Ik durfde het niet <laughs> aan hier. <laughs> Vraag inderdaad, Ellen. Ja. Waarom wordt er niet gestrooid?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 Over, uh, gaat het goed? Uh, even voor de microfoon weer. Ja, uh, Die plaatjes zien over de, het hek. En uh, uh, al heel gauw werd het het hek genoemd. Uh, het einde is daarvan in zicht. Het is al gebeurd. Wat mij nou zo verbaast, is, is hoe komt dat nou? Uh, er wordt een, een, een vergunning in, aangevraagd voor een hek. En vervolgens gaat een heel traject lopen tot uh, boze uh, journalisten, boze burgemeesters, boze raadsleden. Ja. En omwonenden omwonende. ook. omwonenden. Uh. Ja, dat is... Uh...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 Concentratiekampen. En daarmee was eigenlijk de, ja, de geest uit de fles. ...en is, is, is zeg maar die associatie met concentratiekampen bij dat kunstwerk uh, gelegd... Ja. Zij het dat toen in die uitzending nog niet bekend was... ...dat dat hier in Bentveld uh, nee. geplaatst zou worden. Dat kwam zeg maar, nou, de week voor kerst kwam dat, uh, eigenlijk aan het licht. Dat Er kwamen de signalen ook van omwonenden... ...van goh, uh, volgens mij wordt dat uh, op de Taxislaan uh, ja. gebouwd bij Groot Bentveld. En toen, uh, ja, toen is eigenlijk de, de grootste ophef ontstaan. Uh, toen is ontstaan. eigenlijk uh, de publieke bal gaan rollen. Klopt. Maar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 die een ongenoegen voelen. Ja, en, en nou, je hebt een aantal elementen die in dat kunstwerk terugkomen... ...die hebben de ontwerpers ook eerder gebruikt. En zij hebben een, een boek, het, het boek van Job heet dat. De ontwerpersduo heet Studio Job. Ja. En daar staat ook al een aantal verwijzingen naar die... Ja. Um, ...of een aantal elementen uit het ontwerp, dat, dat komt daar al in terug. Dus ik denk dat zij zich gewoon heel goed hebben voorbereid op dat uh, vraaggesprek. En als je dan kijkt van ja, ja. wat levert nieuws op? Dan is dat toch dit ja, element. dat denk ik wel. Uh, Studio Job staat in ieder geval heel erg in het, in het, uh, in het plaatje, in het nieuws. Ja. ja. ja. Want uh, hoe je dit ook links of om rechts om draait. Zij uh, spinnen daar een soort van garen bij natuurlijk. Ja, wellicht denken zij... Uh, there's no such thing as bad publicity. Ja, dus uh, ja. ik, ik weet het niet, maar... Uh, uh,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 Eerst was er een, een aanvraag tot een andere ja, hek. Ja. Dat was met, met een soort uh, houten deuren. En daar, toen heeft de Welstandscommissie gezegd... nee, dat, dat vinden we sowieso niet goed. Want daarmee worden de zichtpleinen uh, op het land goed geblokkeerd. En toen is het ontwerp uh, aangepast. En toen kwam eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat uitvergrote prikkeldraad ontwerp zeg maar, uh, in zicht. En dat is toen weer, uh, daar is een vergunning uiteindelijk goed. voor gepland. Maar het is allemaal een gepasseerd station. Meneer Bakker heeft het teruggetrokken. Ja. Ja, afgelopen... Of er überhaupt nog een hek komt, is maar de vraag. Ja, afgelopen donderdag heeft hij inderdaad uh, persbericht doen uitgaan... dat hij afziet van het plaatsen van, uh, van het kunstwerk of, uh, of Van dit kunstwerk ja. in geval. Of ja. behoefte bestaat aan een ander hek, uh, nou ja, dat kan alleen hij beoordelen. Ja. Nou ja, er staat nu een rij, een rij coniferen, dus ik weet niet of dat nog een hek wordt. Ja, ik kan ook niet inderdaad in de gedrag...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 ja, ik, ik ja? kan er best wel een uurtje over doorpraten. Ja, ja, ja, want, nou, kom graag nou, nog ik, een keer ik, ik terug. Ja, waar ik zo bang voor ben, uh, en dat heb ik al eens eerder tegen uh, mensen gezegd over die ronde tafel, dat bijvoorbeeld, hè, en dan mm -hmm. ga ik nu zeggen, de tegenstanders van afbraak van de, uh, de warretoren, die roepen allemaal, dat ding moet blijven staan. Ja. En dan komen er misschien uh, vijf die zeggen van laten we het ding afbreken en een nieuwe opzetten. Ja. Dat vind ik een beetje de, te de tegens van ronde tafelgesprek. Ja, nee, maar het blijft een. kijk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 misschien uh, toch wel een uh, overwegen waard kijk we willen het college wel eerst de kans geven nog om, uh, hè, want de toezegging uh, ja er was een beetje een, ge een gekke afspraak eigenlijk ja. toen gemaakt van, ja. uh, dat het, het standwoord best, best zonder kon, nou ja, eigenlijk was het gos van de raad van mening dat het toch echt kon. niet zonder nee. Nee. kon ja. dus, maar wat uh, gebeurt er nu verder ja, en, en inderdaad de opdracht is inderdaad toch aan het college van doe er alles aan om dat ding te behouden maar ik moet u uh, een antwoord verschuldigd uh, blijven maar als is, vraag van wat is nu de stand van zaken is, de, is het besluit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 Vervolgens ging uh, half Schalkwijk uh, op zijn achterste poot ja. staan. En dat ding staat er gewoon nog. Ja. Ja. Ja. En en dat is, gebeurt nu in Zandvoort ook een beetje. Ja, Alleen je, nu stil. Ja. Nee, en dat is dan ook weer de vraag van... Goh, waarom zij wel en wij niet ja. uiteindelijk ja. toch, ja, hè? Dat is logisch. En ik denk, ja, wij zijn hier uh, een enclave in de duinen... zou ik zeggen. Ja. Ja. willen zeggen. Dus, uh, okay. ja. uh, hij, is, hij heeft van de week zijn dienst weer bewezen... met ja. de, uh, de liftenproblematiek. Ja. Dus, maar goed... Goed gezondheid, gaan we dat niet. We gaan gaan niet gaan doen. Nee, maar ik wil zeggen, kom graag een keer terug om over andere, ja, oh, andere problemen te praten. Ongetwijfeld, de, ja, want daar hangen nog een paar zaken. Ja, zo, ja, de, ja nee, er is dus, en ja, never the moment hier. Nee, er is altijd nee, genoeg, nee, dus uh, de, de genoeg te doen. In ieder geval fijn dat, dat je door de kou en de ja. sneeuw uh, en nou, je heel, hebt geworsteld om hier te komen. graag gedaan. Oké. Okay. Bedankt je voor je komst. Graag gedaan. En, ah, en fijne okay. uitzending ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan uh, straks naar het laatste onderwerp. Maar daar eerst een plaatje. Is goed. Racy. Lay your love on me.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 moet je zeggen last? Of? Nee, we hebben geen last. Uh, althans in zover, kijk, het is natuurlijk nu februari, begin februari, dus er zijn er nog niet zo heel veel activiteiten op nee. het circuit. Toevallig morgen ja. wel. hebben We hebben vier uur race voor het winterkampioenschap. Ja.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 En ook uh, anticiperen op allerlei situaties die kunnen ontstaan uh, op vele lijngebieden. En uh, ja. dit er een van. En uh, inderdaad, bij elkaar zitten en dan zeggen: Nou, hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Goed, de 4 uur is morgen.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 we eindigen op 4 maart met de, met de laatste afsluitende race voor deze winter. Wat voor wagens kan ik dan zien of wat voor klas? verschillend. Eigenlijk, de, de, de wintercompetitie is daar bij ons altijd een beetje een teken van, het moet voor de deelnemers vooral leuk zijn. Dus het maakt eigenlijk niet uit met wat voor auto. Je komt als het maar een Tourwagen of GT is, dus wel een gesloten auto. Ja. En dat kan zijn van een, van een Porsche, een GT3 tot een Renault Clio of een BMW Diesel. Als hij maar aan de veiligheidseisen voldoet, mag je meedoen. En er zijn vier divisies. Dus we hebben een race licentie racelicentie. Ja, je moet ook een race licentie hebben. En je moet ook een helm dragen en een goed niet dan van. <laughs> dat weet ik niet. Nee, ik heb geen race Nee, dan dat het niet. wel vierwieldrijf, maar geen race in. Noem je dat een raceauto wat daarbij? Ja, ja, ja. <laughs> nou ja daar zijn. dan de mening over verdeeld. Uh, met Pasen uh, begint eigenlijk het, het grootste, uh, het grote uh, seizoen, wil maar zo zeggen. Uh, dit is inderdaad een houden voor iedereen. Hè, dat je betrokken blijft bij het circuit. Uh, voor iedereen is het moeilijk om, uh, om vier maanden niks te doen.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 Uh, ja, en in het seizoen is het natuurlijk altijd om 7 uur s'avonds nog licht. Ja. Uh, dus we hebben, sinds een paar jaar hebben we dat gesloten na een beetje. Want dan gaan we met die nieuwjaarsrace. Dan start we gewoon wat later in de middag, want het is ook een 4 uur race. En dan finishen om 7 uur. En dan van 5 uur is donker, dus de laatste ja, 2 uur is, dan, uh, wordt er in het donker ja. geweest. En dat is voor ons wel leuk, maar de deelnemers vinden het ook geweldig. Het dus is ja. een beetje in een, in een 24 uur van de Mans stemming hebben we dan. Ja, lekker donker, liggen Ja, ja. ja heel speciaal. Ja. Maar ja, met paas oh sorry. Nee, ga je gang. Met uh, paasen gaat het, dat is eigenlijk ook een beetje historisch zo, hè, met met de paasfeesten begint het seizoen. Ja. Daarna, een vol programma? We hebben een heel vol programma. Ja. Uh, we hebben gisteren onze kalender uh, voor, uh, voor het komend jaar uh, hebben we, uh, gepubliceerd. En uh, ja, die is heel vol. Inderdaad. We beginnen met, uh, met Paas, eigenlijk met het race-seizoen. Daarvoor zijn er ook al wat evenementen. Bijvoorbeeld uh, de circuitrun eind maart. Uh, wat natuurlijk ook, ja, beeld, dat is ook een groot evenement, waar evenement is. Er ook ja. is tuurlijk, ja. ja, maar met Paas en gaan we racen. En dan uh, begin mei hebben we een nieuw evenement uh, op het circuit. Dat is het uh, Arak Masters Weekend. En dat is een toonaangevend Duits racekampioenschap. Mm -hmm. uh, wat met GT3 als wat naar uh, Zandvoort komt voor de eerste keer. Het is echt een internationaal weekend. Uh, dan Pinksteren in juni. Uh, of, uh, sorry, eind mei en in juni. Pinksteren races. Uh, in Pinkster race, ook traditioneel. Ja, ook traditioneel. Uh, en eigenlijk alle andere grote evenementen die we dit jaar hebben, is, is de Master Formule 3 in juli. Uh, eind augustus de DTM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 Oude Formule 1 auto's naar Zandvoort terughalen. die tot 1985 gereest hebben. Die organisatie loopt al op volle toeren. We hebben heel veel contacten met eigenaren van die auto's. En iedereen is razend enthousiast om naar Zandvoort te komen. Zandvoort is natuurlijk een traditioneel circuit. kent. is wat anders dan de dagen van de historische raceclub? Ja, dat is natuurlijk ook nostalgie. oude auto's. klopt. Maar dat zijn eigenlijk allemaal meestal toerwagens en GT's, dus gesloten auto's. Maar niet de oude historische Formule 1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 zeg maar de echte oude formule en dat is tot 1961 mm -hmm. en die zeiden van nou we hebben zes evenementen komend jaar gaan we doen waar Zandvoort eh, de, zeg maar nieuw is maar daar is verder weg de meeste belangstelling voor en we verwachten dat we ook de meeste auto's in Zandvoort aan de start gaan krijgen. Dan krijgen ze dus... we weer de fanwalls en de bier. Ja die komen allemaal de? terug ja ja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 En uh, er zullen we ook waarschijnlijk een overleg met de ondernemers. Uh, gaan we kijken of we er ook iets met muziek uh, omheen kunnen doen. dat is echt een heel leuk radie-festival in, uh, in het dorp komt ook op zaterdagavond. Ja, ja. En dat, ja ik werkte in mijn vakanties in Garage Davids. En het was altijd een feest. Ja, als ik, ik Davids was bij Dirk van de Broek. Dirk van de Broek. Daar stond Lotus voor. Ja, dat was altijd een feest. Ferrari stond bij de Maar Daar ging, ging je dan ook echt heen om, om, om, om daar foto's te maken. Om ja. te kijken wat er gebeurt. Ja, wij, ik, ik af en toe krijgen we ook wel foto's opgestuurd van mensen die, nou, die in een oude schoenendoos met foto's tegenkomen en dan die oude racefoto's uh, ja, top, en leuk. die dan bij ons afgeven. Dat is heel leuk, dat is ja. echt heel leuk. Ja, um, ja. ja uh, dan gaan we naar het einde van het seizoen ja. toe. Uh, in mijn gedachte al de Trophy of the Dunes de laatste. Nee, mee? de finale races zijn het laatst. Die zijn, het laatst. Uh, die zijn dit jaar gepland op uh, 6 en 7 oktober.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 Ja, komen. aan de ene kant, <laughs> ik, ik, maar ik denk op termijn dat het niet goed is. Nee, eh, dat denk ik nog niet. steeds, uh, we, we kunnen echt zeggen dat de laatste zes, zeven jaar dat het echt goed geregeld is. Dat we nooit meer grote problemen hebben met nee. verkeer. Nee. Maar nog steeds merk ik dat als ik uh, buitenlandse organisatoren spreek. En ze zeggen over Zandvoort, eh, wil je in Zandvoort komen rijden? Zeg je, ja, maar... Het uh, zit er nog steeds een uh, beetje in. Uh, ja, uh, okay. Zandvoort is moeilijk bereikbaar.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 Ah, jullie, jullie weten genoeg. Ja, ja, wij, wij, uh, <laughs> ja maar We kunnen uren over het circuit en uh, omheen uh, praten. Wat ik concludeer is dat er weer een ontzettend mooi programma gaat plaatsvinden op het circuit. Ja, dus ja. natuurlijk weer uh, te bekijken op jullie website. Ook, circuitparxandvoort.nl En uh, nogmaals, uh, ja, wij, wij als circuit staan helemaal... We staan echt open voor samenwerking ook met alle ondernemers in, in het dorp. En dat heeft die bijeenkomst waar je net ja. aan refereerde. Ja, dan is dat ook duidelijk geweest. Maar we moeten het wel met elkaar doen. Nou gelukkig wordt er al gevolg gegeven, Want er zijn er best wel wat leuke ideeën er ja, voor Ik heb te komen. begrepen dat er muziekfestivals voor een uh, groot evenement van ja, Skripal komt. Klopt. En dan is, dan is het inderdaad zo dat de mensen al in het dorp zijn. Nou en ik denk juist als, als die mensen die dan in het dorp zijn. En als die dan zo'n fantastische avond meemaken. Die gaan echt terugkomen. Nou, en die de... komen dan ook terug op dagen dat er geen races zijn. Dat weet ik zeker. En okay. dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. ja. Erik, bedankt voor je komst. We zien je ongetwijfeld nog terug uh, dit seizoen. Om nog wat te vertellen. Graag. Zeker straks. We zijn één ding op. En dat is de welzijnscourers. Oh ja. Daar wilde jij het nog even over hebben. Ja. gaan we volgende keer doen. We zitten een beetje krap in de tijd. We hebben nog de agenda ook. En de, ja, ja, en de muziekje. Erik. Uh, bedankt. We gaan je nog uitnodigen over die welzijnscourers. Ja, hoor. Daar willen we het nog even over hebben. Oké, okay, fijne dag nog. Goed, Dank dankjewel Erik. Chicago, if you leave me now...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 Dat Oud is over Oud-Zandvoerder. Met een Oud-Zandvoerder. Ja, Aad Koning. Ja. Uh, dat is een, een schelpenvisser in Rusten. En uh, die gaat, uh, Pieter Joustra doet het interview, die gaat van alles vertellen over het schelpenvissen. Nou, ik, ik zie ze op het strand, maar ja. het schijnt een Katwijker of Noordwijker te zijn die hier schelpenvissen. Nou ja, vooruit hem maar, als het me niet te veel japt. <laughs> Goedemorgen, Antwoord. Weer vanuit Hotel Hoogland. We danken het team van Hotel Hoogland en Floris Faber voor zijn uh, gastvrijheid. En de heerlijke koffie die geschonken is door Gert van Kuik. Uh, ja, in, in grote mate. In, in grote, grote mate. mate. De techniek was voor Daan Leffers, de redactie Betty van Voorst en Ellen Jansen. Uh, de presentatie, Donnegrebber. En Ben Zonnewelt. Ja. En, dan de en uh, wij gaan afsluiten met uh, Joe Cocker. You are so beautiful. Maar eerst zeggen we nog. Dag hoor.